Start. Clemens Peters met het N.O.S. Journal. Het vogelgriepvirus dat is opgedoken in een eendenfokkerij in Biddinghuizen is niet gevaarlijk voor mensen, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Om te voorkomen dat de griep zich nu verder onder vogels verspreidt, zijn alle 16.000 eenden van het bedrijf in de Flevoland geruimd. In omliggende bedrijven zijn monsters genomen. De uitslag daarvan wordt op een later moment bekendgemaakt. In een zone van 10 kilometer rond het besmette bedrijf geldt een vervoersverbod. Onder massale belangstelling en met groot ceremonieel is in Parijs afscheid genomen van de overleden rockzanger Johnny Hallyday. Tienduizenden mensen zagen de rouwauto over de Champs-Élysées rijden. Begeleid door honderden motorrijders. President en Hallyday fan Emmanuel Macron hield een gloedvolle speech en na afloop barst een donderend applaus los. Hallyday overleed woensdag aan longkanker. Hij is 74 geworden. In Den Haag hebben duizenden mensen meegedaan aan de Mars voor het Leven. Een demonstratie van de stichting Schreeuw om Leven tegen abortus en euthanasie. De organisatie schatte het aantal deelnemers op 10.000 tot 15.000. Op het Malieveld werd gesproken door de partijleiders van de SGP en de ChristenUnie. Het was de 25ste keer dat de Mars is gehouden. Een vrachtschip heeft op de Noordzee ten noorden van Ameland zo'n twintig containers verloren. Door de windrichting en de golfslag lijkt het erop dat de containers op oog of het Duitse eiland Borkum zullen aanspoelen. De kustwacht heeft zeeschepen gewaarschuwd, omdat de containers een drukke vaarroute kruisen. Volgens de kustwacht zitten in de containers machineonderdelen en huistuin- en keukenspullen. Het weer. Er vallen enkele winterse buien in het land bij 3 tot 5 graden. Vanavond en vannacht gaat het vooral landinwaarts licht vriezen en is er kans op gladheid. Morgen trekt vanuit het zuiden een gebied met neerslag naar het noorden. Eerst valt er 3 tot in het noorden 10 centimeter. En later op de dag gaat het in het zuiden met 5 graden dooien. Dit was het NOS Journaal. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Boom.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 6.9 ZFM ZFM What is about? There's something revolving Whatever may come, the world keeps revolving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 je hand, ik, naar voren, ik ga even eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één ding: ik vond gisteravond fijn. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet: www.zfmsandvoort.nl. and frosted window A child of you can't feel anything that your heart don't want to feel i can't tell you something that cry at your baby. But here's Een fijne dag.